hier bent. Fijn dat je de keuze hebt gemaakt om uh, hier te zijn vanmorgen. En ik denk het is wel fijn vanmorgen. Um, kijk even om je heen. En uh, zeg even goedemorgen. En uh, stel je even aan elkaar voor. Ik ben uh, Annemiek en ik leid je door de dienst uh, vanmorgen en we gaan van alles doen. We gaan zingen, we gaan lezen uit de Bijbel, we gaan luisteren naar Gerbrand. en eigenlijk voor al die dingen geldt, uh, voel je je uitgenodigd om mee te doen, mee te zingen en als je denkt nou kijk liever, dat is ook helemaal prima. Nou wij zijn hier met z'n allen, uh, God is er ook bij en uh, ik wil eigenlijk beginnen met een moment om hem te zoeken en ook even met hem te praten. Zullen we samen bidden? Goede God, we willen u danken. Dank u, Heer, dat we hier in alle rust mogen zitten. Heer, u zegt in de Bijbel dat u een God bent van rust. U zegt, Heer Jezus, dat u rust geeft. En Heer, ik wil u daarom bidden vanmorgen dat we die rust ook mogen ervaren. Misschien voor het eerst en misschien ook opnieuw de rust, Heer, die u geeft. Ik bid u om uw heilige geest daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ja, rust. Een stukje nou, je even terugtrekken en rust vinden. Wij waren afgelopen zomer uh, op een hele mooie vakantie in Griekenland. En op een, op een gegeven moment zaten wij op een camping. En um, nou ja, op, zoals het gaat op een camping, dan heb je zo'n groot zwembad. Althans, dat was op die camping zo. En uh, de meiden gingen zwemmen en in de kortste keer hadden ze contact met een uh, paar jongens daar. En dat was ontzettend gezellig. En die ouders van die kinderen bleken ook gewoon hele aardige mensen te zijn. Dus wij kwamen doordat die kids met elkaar speelden... Natuurlijk ook met elkaar aan de klets. En toen, omdat het zo gezellig was, gingen we ook maar samen eten die avond. Zo gaat het ook op een camping. Dat restaurant maakte ook niet uit. Je kon daar uh, dingen bestellen, maar je kon ook gewoon je eigen spullen meenemen. Dus het was echt zo'n soort picknick, maar dan uh, bij het restaurant, zeg maar. En het wa waren gewoon hele leuke gesprekken over het leven en over wat hen bezig hield en wat ons bezig hield. Nou ja, een paar avonden later deden we dat weer en zo ging dat een beetje. En op een gegeven moment toen vroegen ze aan ons, toen wij uh, maar weer eens tot avonds laat zaten te kletsen. Hé, hey, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Waar hebben jullie elkaar leren kennen? In de disco of zo? Of in de kroeg of uh, zoiets? Dus wij zeiden nee, uh, in de kerk. En ze zeiden in de kerk? Nou, ze vielen echt zo wat van een stoel af, zeg maar dat was sowieso wel al heel grappig. Um, maar vervolgens kwamen we te praten over de kerk, want zo ging dat. En waarom je daarheen zou gaan eigenlijk. En wat je daar, ja, wat je daar vindt en, en zo. Um, nou en ik kwam met Doreen verder te praten. En zij zei heel mooi... Oh, zegt ze, eigenlijk lijkt me dat heerlijk. Dat je gewoon één keer in de week zo'n moment neemt... om even stil te staan en na te denken over het leven. Oh, zegt ze, eigenlijk dat lijkt me fijn. Mijn leven is best druk... Dat, zou ik, dat kan ik me best voorstellen dat je in elk geval om die reden naar de kerk gaat. En zij verwoorden heel mooi, waarvan ik eigenlijk bij mezelf dacht... ja, klopt, dat is ook best goed dat je nou, zo'n moment neemt hè, één keer in de week. En dat is eigenlijk ook um, nou, wat we nu in de Veenhaardkerk niet alleen vanmorgen doen... maar gewoon wat langer doen. Als je zo kijkt hier, dan heb je misschien uh, het grote kruis al gezien... en ook een, aantal, uh, een paar voetstapjes wat daar al staat... De 40 dagen tijd is begonnen. Veertig dagen die ons brengen op weg naar Pasen. En dus daarmee ook eigenlijk op weg naar het kruis van Pasen. Afgelopen woensdag uh, officieel is dat begonnen met Aswoensdag. En in de kerk staan we daarbij stil. Ook de komende zondagen dat we aan zo op weg zijn naar Pasen. En elke dag, of elke zondag, komt daar zo'n paar voetstappen bij... Ik zal er straks nog iets meer over vertellen. En zo zijn we dan samen. Nemen we eigenlijk ook heel bewust als kerk even de tijd, de rust... om daarbij stil te staan en ons daar uh, bewust van te zijn. Nou, veertig dagen tijd. Misschien uh, dat jullie op je eigen manier er wel uh, mee bezig zijn. Misschien ook niet. Gerberam gaat er straks ook meer over vertellen. Als je ze ziet, uh, hebben we vanmorgen geen muziekgroep helaas. We zingen gewoon mee met um, muziek uit uh, de box. En je kunt de tekst meelezen op de beamer... Ik stel voor dat we samen gaan zingen. In de Veenartkerk doen we dat vaak door te gaan staan. Dus uh, zullen we samen gaan staan? Na dit vrolijke kinderlied is het tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben er maar liefst uh, drie vanmorgen. De Veenart Kruimels, de kinderen van 0 tot 3, mogen mee met uh, Marianne, Veerle en Denise. En, even kijken, klopt wel, hè? Ja. Uh, de Veenart Kids, de kinderen van groep 1 tot 4, mogen mee met uh, Christa, Anna en Hans. En de Kanjers mogen mee met uh, Marianne zometeen, kinderen van groep 5 tot en met 8... En al die kinderen van groep 1 tot en met 8... die mogen allemaal zo meteen hun jas aantrekken. Want um, we gaan even hiernaast naar de Fonteinschool. En het is niet zo lekker weer. Dus ik zou zeggen, nou, veel plezier daar. En we zien jullie straks weer terug. Samen nog even verder, nog twee liederen. Zullen we dat staande doen? Zullen we even gaan staan? Stil en laat nooit los, de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het dag. Het lam dat onze zonden draagt voor ons geslacht. Wij mogen weten van de belofte dat wie hem gelooft bij het kruis vergeving vindt. Met het vee. Zijn offer dood vieren wij onze vredesband rondom de tafel van de Heer. Het lichaam van de Redder Jezus zelf dat brak voor jou. Zijn dood voor ons het leven is, wij zijn één, hij heeft betaald. Met het feest van dit levensbrood en de wijn van zijn offerdood vieren wij onze liefdesband. Rondom de tafel van de Heer. Het bloed dat alle zonden weg zou doen, gaf Hij voor jou. Wij mogen drinken. Hij dronk de beker van de dood voor ons, zodat God ons leven geeft. Met het feest van dit levensbrood en de wijn van zijn overdood vieren wij de genade. tafel van Vol geloof gaan wij hier vandaan. Er van doordrongen dat wij nu Christus wegen moeten gaan, omdat wij zijn lichaam zijn. Alsook wij moeten lijden hier zingen. Christus komt ooit weer, dan gaan wij naar het hemelfeest, rondom de tafel van de Heer. Als ook wij moeten lijden, Heer, zingen wij, Christus komt ooit weer, dan gaan wij Oh, We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. Het is maar een kort stukje. En de tekst komt op de beamer. Jezus spreekt hier tegen de mensen. En hij zegt... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden... Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Gerbrand. Dankjewel, uh, Annemiek. Um, ik heb uh, bij het maken van deze preek zitten nadenken. toen het over rust en stilte ging. en uh, afzondering. Um, wat was toen ik zeg maar een jaar of uh, 13, 14 was. wat was nou het ritme. ...bij ons thuis. Je moet je voorstellen, mijn vader... Die, ...die werkte op kantoor... ...in de plek waar wij woonden... ...en uh, die was elke dag zo uh, rond een uur of vijf thuis. Hij ging altijd op de fiets uh, naar zijn werk. Het werd wel eens kwart over vijf... ...maar dan was het ook echt laat. En dan vervolgens... Dan, uh, ...als hij thuis kwam, zo rond een uur of vijf... ...dan gingen mijn vader en moeder eerst samen koffie drinken. Even een momentje om, uh, om bij te praten... En dan uh, ergens rond, uh, rond kwart voor zes, dan gingen wij, uh, dan gingen wij thuis eten. Nou, en, en kwart over zes, uiterlijk half zeven, dan waren we daarmee klaar. En dan had mijn vader nog alle ruimte om uh, een beetje mee te helpen in huis. Uh, even de kranten lezen, uh, soms nog even te slapen. En dan uh, om een uur of half acht, zat hij helemaal fit, gewassen en gestreken op, uh, op zijn avondprogramma. Of dat nou een vergadering was, of een huisbezoek, of, of iets anders wat hij moest gaan doen. Uh, mijn moeder die had, uh, had zelf geen betaald werk, dus die had alle ruimte om, uh, om alle andere dingen op te vangen. Als je vandaag om een uur of acht uh, een vergadering hebt, dan komt iedereen rond acht uur, vijf of acht binnenrollen. Vaak nog uh, in bedrijfskleding. En mag je blij zijn als iedereen ondertussen de tijd heeft gehad om te eten. Um, ik ben ervan overtuigd dat mijn ouders een hele leven lang hard gewerkt hebben... Uh, in huis, in de kerk, in de, in de samenleving. En tegelijkertijd, ze hadden in hun leven ruimte over. Er was rust, tijd om bij te praten, tijd om fit te zijn voor de volgende. Onze samenleving is in de. Tussen de tijd dat ik 14 was en, en vandaag, is onze samenleving stukken drukker, stukken opgejager, stukken voller en stukken lawaaiiger geworden dan toen. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met ons samen? Stel je voor, morgen begint er weer een nieuwe werkweek. De zondag is voorbij en er zit een borenvolle agenda. Je moet vroeg je bed uit. Je hebt van alles gepland. Stel je voor, morgen vroeg word je wakker. En dan staat er iemand en die zegt, weet je, we hebben vandaag voor jou alles geregeld. We hebben met je werk geregeld, dat je niet komt. Alles wordt opgepakt, de deadlines zijn verschoven, worden er iemand anders geregeld. Alles wat jij in huis had willen doen vandaag, <coughs> hebben we ervoor gezorgd. Hebben we iemand voor geregeld, de kinderen, alles wat je had willen doen, boodschappen, schoonmaken, gaan we allemaal voor regelen. Deze dag is voor jou. Wie zou dat zien zitten? <laughs> Helaas. <laughs> Ik kan het niet voor je regelen, maar dat gevoel hè, dat je had toen je je hand opstak, daarvan zegt Jezus, als je bij mij komt, is dat wat je gaat ervaren. Het jaarthema van, uh, van deze gemeente is in verbinding. En wij ontdekken elke keer als het overpreken, dat het bij het christelijk geloof voortdurend draait om verbinding, om relatie. In het godsbeeld, in, in waar het geloof uiteindelijk om draait, in wat wij met God kunnen hebben. En tegelijkertijd heeft het christelijk geloof ook een hele lange traditie in allerlei vormen van, van afzondering en onthouding. We zitten nu net aan het begin van de 40 dagen tijd, een periode van vasten, van stilte, van, van dingen loslaten. We kennen stille tijd, we kennen meditatie, we kennen retraites, we kennen allerlei uh, vormen en disciplines die te maken hebben met loslaten, stil worden, je afzonderen. He, van, van de woestijnvaders die zich helemaal terugtrokken en in, in hun eentje in de woestijn gingen wonen. Tot misschien jij wel die het af en toe heerlijk vindt om een klein donker kapelletje op te zoeken. Om even alleen te zijn en kaarsje te branden. Nou, hoe combineer je die traditie van, van afzondering en onthouding met dat verbinding zo ontzettend belangrijk is? Ik denk dat het begin van het antwoord zit in... in het zoeken naar de vraag, wat doet dat drukke en opgejaagde leven met jou en met ons? Ik heb ooit daar eens gelezen dat een mens het best functioneert als hij op 80% van zijn vermogen zit. Als jij op 80% van je vermogen zit, dan ben je het meest ontspannen, het meest creatief, het meest flexibel, het prettigst om mee om te gaan voor je collega's. En zodra je boven 80% van je vermogen komt en je gaat richting de 100% en misschien wel over de 100% heen... dan lijkt het misschien of je heel veel meer produceert, maar het gaat uiteindelijk alleen maar tegen je werk. Je wordt, wordt stugger en minder flexibel. En, en... Wat er eigenlijk gebeurt als je het als mens heel druk krijgt en je agenda loopt vol is dat je een soort van tunnel ingeperst wordt. Want je bent alleen nog maar bezig met de taken die af moeten en het volgende wat je moet halen en waar je naartoe moet... En, en die tunnel die zorgt ervoor dat je eigenlijk het echte contact verliest met de mensen om je heen. Hè, wa, wa, wat er gebeurt is dat je eigenlijk niet meer echt aandachtig bent voor wat er nou met mensen gebeurt, wat met die mensen aan de hand is, want je moet eigenlijk eerst dat hebben. En dan heb je pas weer tijd om echt eens bij te praten met iemand anders. Hè, en zelfs, zelfs de, de, je gezinsleden worden, worden meer collega's met wie je een huishouden runt, dan geliefden met wie je samenwoont. Als je in zo'n tunnel zit, ben je niet meer flexibel, ben je niet meer creatief... ben je niet meer zo begripvol, ben je veel prikkelbaarder. En je bent gewoon in het algemeen veel minder aandachtig. Minder aandachtig voor, voor prikkels en signalen die op je pad komen... maar ook veel minder aandachtig voor God. En voor wat er van hem te zien is, voor schoonheid om je heen... voor de signalen die hij in je leven geeft. Ik, ik heb een mooi voorbeeld meegenomen op een foto... Dit is uh, uh, Marcel Kiefer. En Marcel Kiefer is uh, het aanstormende culinaire talent van Duitsland. 28 jaar. Voor het de derde opeenvolgende jaar heeft hij één Michelinster. En iedereen zegt, dit is hè, de, de culinaire top van de toekomst. En wat heeft Marcel Kiefer gedaan nadat hij die Michelinster heeft gekregen? Hij heeft hem weer teruggegeven. Hij zegt, ik hoef hem niet. Hij zegt, dan weet je wat? Ik sluit mijn restaurant. Ik vind koken hartstikke leuk. Maar ik kom elke dag om drie uur s'nachts thuis. Ik heb een zoontje van twee. Dat zie ik alleen als hij slaapt. Ik Koken is leuk, maar niet zo vol en niet twaalf uur per dag. Zij begint een leuk restaurant ergens een stuk minder pretentieus. Dat is een schok door de Duitse uh, gastronomische wereld. Wat vind je daarvan? Grote talenten, de man. En tegelijkertijd zegt hij: Ja, maar niet op deze manier. Wat mij betreft verdient hij in elk geval een ster voor moed. Dank je wel. Wat die tunnel met je doet, is, is dat het je uit verbinding haalt. Hoe meer je in die tunnel gezogen wordt, hoe minder verbinding je hebt met de wereld om je heen en met God. Jezus benoemt dat in de tekst die Annemieke uh, uh, gelezen heeft, die benoemt dat als lasten waar we onder gebukt gaan. Weet je, en elke samenleving loopt tegen andere dingen aan. In Jezus tijd ook, maar de kracht van Jezus is dat hij net dat ene stapje dieper gaat. Weet je, hij zegt, het zijn de onvrijheden die greep krijgen op jouw leven. En ook onze samenleving zit boordevol met onvrijheden. Die topkok die we net zagen, die heeft een prachtig restaurant, Michelinster. Maar hij moet meer en beter. Want hij heeft nu één ster. En iedereen verwacht dat hij binnen een jaar of vijf tot tien naar die drie sterren toe gaat. Dus elke keer als hij achter het fornuis gaat staan, moet het nog beter. Moet het nog creatiever. Moet het nog exclusiever. Moet het nog hoogstaander zijn. En nog perfecter. En, en dat geldt voor jou ook. Weet je, jij hebt op een of andere manier een carrière. En daar moet je stappen in zetten en je moet jezelf ontwikkelen... want ergens in het komend jaar heb jij weer een functioneringsgesprek. En op dat functioneringsgesprek moet je gaan uitleggen... dat jij de komende jaren waarheen je wilt ontwikkelen. En stel je voor dat je op dat functioneringsgesprek zegt van... ja, werk, werk. Ik heb een heleboel ambities in mijn leven... en ik vind werk eigenlijk op dit moment wel even prima dan weet je dat je in elk bij dat bedrijf op doodspoor zit. Dus jij moet op een of andere manier die man gaan vertellen... dat je over vijf jaar uh, uh, op zijn minst leidinggevende wilt zijn... of directeur of, of nog iets groters. En ondertussen wil je ook een gezin. En je wilt een topvader zijn voor je kinderen. En natuurlijk kan dat, want iedereen doet het. En dat, en dat geldt voor jou als vrouw ook. Want kijk eens hoe perfect die ene een, een mooie baan heeft... en een mooi gezinnetje en alles voor elkaar. Zij kan het ook, dus jij kan het ook. Tuurlijk, je moet het ook. Iedereen doet het. En, en onze economie moet de komende jaren weer gaan groeien. En de arbeidsproductiviteit omhoog. En wij moeten meer gaan consumeren. En jouw computer moet nog sneller dan die nu is. En, en jij moet nog meer vrije tijd. Want jij moet nog veel meer leuke dingen doen. Net als al die andere mensen. Pff, pff. Onze samenleving gaat op allerlei manieren onder lasten gebrukt. Heb jij die mail van mij nog gelezen? Fijn als ik even antwoord krijg. Het is leuk als wij binnenkort weer eens wat afspreken. Hoe we het doen. Kijken jullie die ene serie ook? Dat is echt gaaf. Die moet je zien. Echt waar. En waar moet God jouw leven binnenkomen? Als het zo vol zit. Waar moet zijn genade zich gaan nestelen? Hoe moet jij een nieuw mens gaan worden? Als er geen enkele ruimte is waar God jouw leven binnen kan komen, hoe kan hij jou dan gaan herscheppen? Op dit punt van de preek even een korte tussenstop. De tekst die Annemieke voorlees is een prachtige tekst. Dat is de, de lieve, de mooie Jezus. Kom bij mij als je moe bent en onder lasten gebukt gaat. Ik ga je rust geven. Maar Jezus daagt ook altijd uit, ook in deze tekst. En de eerste manier waarop Jezus uitdaagt is dat Jezus je dus heel erg laat voelen dat Hij veel meer met jou wil dan een beetje tegen je aanpraten en mooie verhalen vertellen en jouw zonden vergeven. Jezus zegt, ik wil met jouw leven aan de slag. En wij zeggen in het christelijk geloof altijd, weet je, God houdt van je zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. En dat is precies wat hier in deze uitnodiging van Jezus ook zit. Blijf daar niet zitten. Blijf niet naar mij kijken. Kom naar me toe. Geef mij de ruimte om jouw leven te bevrijden van al die lasten en nieuw te maken. En de tweede manier waarop Jezus uitdaagt, is dat hij dus ook een vraag bij jou neerlegt. Gaat dit over jou? Hij zegt niet, kom allemaal. Hij zegt, nee, iedereen die vermoeid is en onder lasten gebukt gaat. Een van de opvallende dingen van Jezus. Hij heeft een enorme macht. Hij geneest zieken, drijft demonen uit, doet van alles. Maar eigenlijk gaat Jezus bij bijna alle genezingen, zeker als er wat meer over verteld wordt, gaat Jezus altijd in gesprek. Wat wil je dat ik voor je doe? Geloof je dat ik het kan? Dan nou, ligt er een man die is 38 jaar ziek, zegt Jezus, wil je beter worden? Misschien, of niet? Jezus vraagt altijd, wat is jouw verlangen? Breng jouw verlangen bij mij. Jezus heeft niet een doos spilletjes die hij uitdeelt, zodat jij weer vroom door kunt daveren in je tunnel. Nee, Jezus zoekt verbinding. Hij gebruikt de dingen waar jouw leven op vastloopt. Waar jij niet verder komt. De droge stukken, de stukken waar jij wanhopig bent, waar jij naar verlangt, dat gebruikt Jezus om jouw leven binnen te komen. Om verbinding te leggen. Om jou los te maken uit die tunnel. Hij wil jou niet alleen maar beter maken zodat je door kunt razen. Hij wil jou helemaal veranderen. En die uitdaging legt hij ook bij jou. Wat is jouw verlangen? Breng het bij mij. En dan wat Jezus zegt. Neem mijn juk op je. Eén. Wat bedoelt Jezus daarmee? Mijn juk op je nemen. Nou, als het over bij Jezus, leer van mij, bij Jezus gaat het altijd niet over wetten of over andere dingen, maar over hemzelf. Over zijn persoon. En dat, dat gaat het ook hier. Als hij zegt neem mijn juk op je, dan bedoelt Jezus zichzelf. Dan gaat het in de allereerste plaats over de vraag: ben jij bereid om jezelf met al je kracht en al je mooie dingen en al je creativiteit, maar ook met al je duistere plekken, alle lasten waar je onder gebukt gaat, al jouw falen en tekortschieten, met alles wat je hebt, helemaal over te geven aan Hem? Wil je dat? En als dat gebeurt en je zo Jezus op je neemt, het eerste wat je dan gaat merken, is zijn genade, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn kracht. En in die verbondenheid, dan ontstaat er wederzijds van Jezus naar jou en andersom, passie en liefde. Ook voor zijn woorden, ook voor de weg die hij wijst, ook voor de dingen die hij ons meegeeft. En in die verbondenheid met Jezus ga jij ontvangen waar je naar verlangt. En denk dus niet dat het de keuze is van of je neemt het juk van Jezus op je, of je bent vrij. Nee, of je neemt Jezus op je, of al die lasten die onze samenleving oplegt. En hoe doe je dat? Hoe neem je nou dat juk, hoe neem je Jezus op je? Nou, en dan zijn we bij het onderwerp van vanmorgen. Al die vormen die het christelijk geloof kent van, van afzondering en onthouding, 40 dagen tijd, vasten, stille tijd, gebed, meditatie, retraites, dat zijn allemaal manieren om even ruimte te maken in je leven om God binnen te laten komen. Nou, Annemieke zei het net heel mooi in, in de inleiding. He, het feit dat wij hier vanochtend zijn, dus dat we één ochtend, één dagendeel de, in de week even hier zitten. Even ontvangen en even ons leven openzetten voor God. Daar kun je dus enorm naar verlangen. He, wat je doet is dat je je heel bewust begeeft in het krachtenveld van de geest. Je geeft hem de ruimte om met jouw leven aan het werk te gaan. Het is een manier om in alle drukte en opgejaagdheid van het leven, de hand van Jezus vast te pakken en met hem op te lopen. En waar dat lukt, dan ga je ontvangen. Dan kan God in je aan het werk gaan. Dan ontvang je wat je verlangt. Ik hoor een keer een prachtig verhaal van een vrouw die, um, die tot geloof was gekomen. Tot haar eigen verbazing. Ze Ik kwam uit een... Uh, een wel uit een christelijk gezin, maar uit een traditie van een buitengewoon vormelijk, verstandelijk geloof. Eigenlijk heel afstandelijk. En daar had ze heel erg afstand van genomen. En via een wonderlijke weg was ze echt weer tot geloof gekomen. Maar ze zei, eh, toen ik dat geloof kwam, heb ik tegen mezelf gezegd, ik wil niet zo'n vormelijk afstandelijk geloof als ik vroeger had. Waar ik naar verlang, is dat ik God en het geloof echt ervaar. Dat ik het voel dat het leeft. En wat die vrouw gedaan heeft, is dat ze echt daarvoor is gaan bidden. Vaste, stille tijd genomen. En, en een lange periode dat verlangen voortdurend weer bij Jezus heeft gelegd. Zich eraan heeft toegewijd. En vervolgens kon ze vertellen hoe God op een hele bijzondere manier in haar leven aanwezig was. Hoe ze hem kon voelen en ervaren. Dat kwam niet als een bliksemflits uit de lucht. Dat begon met dat ze haar leven voor God openzetten. Zijn verlangens bij hem neerlegden. Daar begint het mee. Probeer je eens voor te stellen wat er in onze samenleving de komende tien jaar gaat gebeuren. De komende tien jaar moet jij serieuze stappen gaan zetten in jouw carrière. Moet je ontwikkelen, krijg je meer verantwoordelijkheden, komt er meer op het bordje, word je nog verder uitgedaagd, moet je meer verantwoordelijkheden nemen. Je gezin gaat zich ontwikkelen, je krijgt kinderen, je kinderen worden groter. Er gebeurt van alles. Het komt allemaal op jouw bordje. Moet je gaan doen, moet je gaan combineren met elkaar. Jouw computer wordt nog een keer zo snel als die nu is. Over tien jaar ben jij nog veel bereikbaarder en veel mobieler dan je nu bent. Over tien jaar is onze hele samenleving nog veel individualistischer, nog veel meer on demand dan die op dit moment is. Over tien jaar heb jij meer vrije tijd. En heb jij meer mogelijkheden om nog meer, nog leukere dingen te gaan doen. Hoe ga je dat doen? Hoe ga jij dat oplossen? Al die vormen die we in het christelijk geloof hebben van afzondering, onthouding, vaste 40 dagen tijd, die zijn ervoor bedoeld om jou te bevrijden uit die spiraal om jouw momenten te geven... dat je lucht kan scheppen. Dat God je leven binnen kan komen. In het boekje wat bij het jaarthema hoort... staat dat um, afzondering en onthouding... Uh, uh, allerlei van dat soort dingen als vasten... in, in Nederland aan een soort uh, revival bezig zijn. En deels is dat waar. Bijvoorbeeld, we zijn aan de 40 dagen tijd begonnen... en ik weet dat heel veel mensen in deze gemeente daar iets mee doen... Um, dat klopt, dat is veel meer dan het een aantal jaren geleden was. Uh, tegelijkertijd, uh, in andere christelijke tradities... zijn ze hier nog veel verder in en veel meer mee bezig dan wij. En dat komt omdat wij in Nederland ook altijd een zekere aversie hebben... tegen moralisme, tegen dingen die moeten. Um, en het grappige is, bijvoorbeeld in het Engels... heeten al dat soort dingen als vaste en, en, en meditatie en stiliteit... dat noemen ze Christian Disciplines. Ik heb een heel mooi boek in mijn kast staan over Christian Disciplines. Nou, als je dat woord Disciplines in Nederland noemt, dan denk ik dat de meesten gillend wegrennen. Ik, ik heb een heel mooi boek dat heet uh, Celebration of Discipline. En dat is in Nederlands vertaald als feest van de navolging. Als ze het hadden vertaald als feest van de discipline, denk ik niet dat ze heel veel verkocht hadden. <laughs> um, en, en, en die angst zit ook wel iets terechts. Weet je, er bestaat altijd de gevaar dat dingen als vast en stille tijd, dat dat toch weer verwoordt tot een nieuw soort moralisme. Weer iets wat moet, wat op je schouders valt. Iets waarmee jij probeert af te dwingen uh, dat God in je leven aan het werk gaat. En daarom is het goed als je bijvoorbeeld met de 40 dagen tijd bezig bent om deze uitnodiging van Jezus te horen. Want dan valt het precies op de goede plek. Vasten, met de 40 dagen tijd bezig zijn, uh, onthouding, afzondering. Het, het is de balans tussen dat je aan de ene kant een enorm verlangen hebt om te veranderen, om nieuw te worden. Dat het anders gaat in je leven. En aan de andere kant dat je heel diep ervaart dat het je niet lukt om echt anders te worden. En wat je doet is dat je er tussenin gaat staan en dat je je overgeeft aan God dat je hem de ruimte geeft om in jouw leven aan het werk te gaan. Wat je eigenlijk doet, je creëert leegte. Door alle verdoving en ruis weg te doen, creëer je leegte. En die leegte die leg je voor Jezus neer en zegt, Heer, dit is mijn leven. Wilt u mijn leven vullen met uw genade, met uw liefde, met uw vreugde, met uw kracht. En dan komt het erop aan dat je vertrouwt dat hij dat kan, en dat hij dat wil. En om dat vertrouwen te krijgen. Moet je naar die Jezus toe. Van deze hartelijke uitnodiging. Die uitnodiging. Die nog een keer zo krachtig klinkt. Als hij hangt aan het kruis. En als hij werkelijk zelf gebukt gaat. Onder al onze lasten. Daar zegt hij het nog een keer. Kom bij mij. Iedereen. Die onder lasten en moeite gebukt gaat. En ik. Ga je rust geven. Hoe dichter je bij die uitnodiging van Jezus blijft. Hoe verder je weg blijft van alle vormen van moralisme. Hoe meer je scherp houdt. Dat je je met vaste niet iets afdwingt. Of moet. Maar jezelf overgeeft en openstelt voor hem. Hoe dichter je bij deze uitnodiging van Jezus blijft. Hoe meer het zal lukken. Om jouw leven weer in het ritme te brengen. ...en in het tempo van zijn genade. Een paar concrete dingen om mee aan de slag te gaan. De, de eerste toepassing. Um, blijf in contact met bronnen van waarde. En dan bronnen van waarde daar bedoel ik dingen mee als... Um, ...een goed boek of een echt mooie film... Of een, een prachtig concert. Of een, een tijd nemen voor een goed gesprek. Um, bijvoorbeeld een foto-expositie zoals je hem hier ziet hangen. En, en als je in contact blijft met, met bronnen van waarde, dan zijn er momenten dat jouw leven gevoed wordt. Dat er stilte is, dat er dingen binnen kunnen komen. En als je op een gegeven moment merkt dat dat soort voeding wegvalt in je leven, dat het doorraast en dat er, dat, dat er eigenlijk niet meer is. Dan moet er ergens een rood lampje gaan branden. Als je merkt dat je zegt, ja, goed boek, goed boek. Ja, in de vakantie misschien. nou Misschien moet je dan eens nadenken of het niet te vol is. Blijf in contact met bronnen van waarde. Dat is de eerste. Um, tweede, en dat is de uitdaging voor jou om over na te denken. Die eigenlijk Jezus voor jou neerlegt. Wat is jouw verlangen? Als Jezus voor jou staat en tegen jou zegt, wat wil je dat ik voor je doe? Wat is dat dan? Wat is jouw verlangen? Waar, waar is jouw leven droog? Waar ga je gedachten naartoe? Waar ben je misschien wel wanhopig? Wat is jouw verlangen? En dan de derde toepassing. Als je dat hebt. Probeer dan eens te bedenken. Welke discipline, welke vorm. Past bij jouw verlangen. Als je verlangt naar na rust in je leven. Misschien moet je dan inderdaad uh, dingen minder gaan doen. Uh, maar je kunt, misschien heb je andere verlangens. Bij, bij elk verlangen past misschien wel een andere discipline, een andere vorm. Iets anders om je op toe te leggen. Maar probeer eens na te denken. Als dit mijn verlangen is. Waar en op wat voor manier moet ik mijn leven dan openzetten voor God. En de laatste. Um, we zitten in de, in de 40 dagen tijd. Afgelopen woensdag begonnen. Dat is een prachtige tijd om met dit soort dingen te oefenen. ...en mee aan de slag te gaan. En um, het mooie van de 40 dagen tijd is namelijk... ...dat heel veel mensen daar op een of andere manier ook mee bezig zijn. Dus je kunt met elkaar praten, hoe doe jij het, hoe doe ik het... ...hoe ben jij ermee bezig. Um, en, en, en het mooie is dat je in zo'n 40 dagen tijd dingen kunt ontdekken... ...waarvan je denkt van, hé, hey, maar dit werkt voor mij. En dan moet je natuurlijk vooral niet mee stoppen... ...als die 40 dagen tijd voorbij is. Eén concrete, een hele concrete... ...om uh, met, met de dingen van vandaag aan de slag te gaan. Probeer komende week is een kwartier langer over je eten te doen. Gewoon een kwartier langer dan je normaal gewend bent. Langer doorpraten. En dat geeft namelijk een hele mooie vertraging in je dag. En automatisch heb je dan meer tijd voor de mensen om je heen. Genoeg om, uh, om over na te denken weer in de slag te gaan. Zullen we bidden? Goede God, Vader in de hemel, we willen u bedanken. Dat u een God bent die steeds weer inbreekt in ons leven. Die ons niet zomaar onze gang laat gaan en door laat draven. Maar ons lostrekt en naar u toetrekt. En ons steeds weer in verbinding brengt. Here, help ons om daar steeds naar op zoek te gaan. En om ons leven voor u open te stellen. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. We gaan luisteren naar muziek. dagen leeg van binnen glimlach je vol schijn mag ik vragen wie hou je eigenlijk voor de gek vluchtend zonder reden bang voor mij omdat je stiekem denkt dat het nu over is maar als je wil is er een weg terug, terug in mijn armen, waar jij geborgen bent. Als jij dat wil, is er een weg terug. Ik wil je vergeven en in je leven zijn. Mijn hart vol liefde voor je brand, omdat ik je vader ben. En als je wil, is er een weg terug. Terug in mijn armen, waar jij geborgen bent. Als jij dat wilt. Ik leg mijn handen op jouw wonden, wees gerust. De prijs is al betaald. Jezus is voor jou gekomen, opdat je leven zou met mij leven. Voor altijd, mijn hart dat roept, ik wil je nu terug terug in mijn armen waar jij geboren bent als jij dat wil kom dan maar snel We gaan, we gaan samen avondmaal vieren. En eigenlijk hoef ik jullie niet meer uit te nodigen, want uh, dat heeft Jezus al gedaan. Jezus die zegt, uh, kom bij mij. Als je vermoeid bent onder lasten gebukt gaat. Als dat voor jou geldt, kom naar voren. En, uh, en pak Jezus vast. Leg je verlangens bij hem. En dat uh, je vol verlangen, uh, vol van die rust en vol verlangen om die rust ook te leven weer van tafel kan lopen. Als je op die uitnodiging van Jezus in wil gaan... ben je van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Als je om wat voor reden dan zegt... nou, voor mij liever niet. Er liggen her en daar van die geplastificeerde kaartjes. Uh, op de achterkant daarvan staan een aantal gebeden. Kies rustig een, uh, een gebed uit dat bij jou past, bij jouw situatie. En, uh, en neem je alle tijd om dat te bidden. Dan doe je hetzelfde als wat wij doen. Dan geef je God terug... Wat hij in zijn woord, uh, wat hij nu net tegen jou gezegd heeft, geef je jouw reactie op. Dat doen wij, dat kun je op jouw manier ook doen. Um, voordat wij avond gaan vieren, willen we samen ook bidden. Uh, er zijn twee dingen uh, om in het gebed uh, even mee te nemen. In de eerste plaats iets uh, positiefs. Ja. Ba Baart en Marieke uh, met Joris. Die, uh, ze wonen in Uithoorn. ze hebben een tijdje meegedraaid in de Veen kerk. Als je wat vaker komt, heb je ze wel eens gezien. Uh, zij gaan verhuizen naar Leusden en dit is de laatste zondag dat ze hier zouden zijn, alleen ze zijn ziek. <laughs> dus we zouden helemaal gepland dat we afscheid van ze zouden nemen, maar ik heb een mailtje van ze gekregen. En daar staat in, we zouden je bij deze willen vragen of je van ons de hartelijke groeten wilt overbrengen naar de gemeente en een ieder god zegen toewensen. We kijken terug op een goede tijd, we zijn blij en dankbaar dat we ook in Meidrecht mochten horen van het goede nieuws en dat we ook samen met de gemeente ervan mochten eten en uitdelen. Nou, bij deze. We zullen in het gebed ook bidden voor uh, een zegen voor hen. En de tweede is heel vers en uh, uh, uh, iets ernstiger. Uh, ik weet het zelf niet precies. Geurt heeft ons net ingelicht. Er is vannacht brand geweest bij Erwin en Karim thuis. Een gezinnetje wat ook heel vaak uh, hier in de kerk komt. Uh, Geurt is erbij geweest om te blussen. Dus als je, als je nieuws wil uit de eerste hand, dan moet je, <laughs> moet je bij Geurt zijn. Maar um, het is wel heel verdrietig. Want het is behoorlijk uh, materiële schade. Ze zijn zelf er uh, goed van afgekomen, begreep ik. Maar de materiële schade is heel uh, groot. En uh, zij woonden daar nog maar heel pas. Uh, ze zijn net verhuisd. En we hebben een gegeven moment een schoorsteen in brand. Nou ja, weet je, ik uh, weet verder niet hoe het zit. We hebben ook niet contact met hun zelf gehad. We gaan heel voor ze bidden. Want het is, uh, uh, nou ja, als je heel lang aan een huis geklust hebt en je woont er net in en je hele verhaal begint opnieuw... De, iedereen kan zich voorstellen dat ze zich nu heel, heel beroerd voelen, denk ik. Nou, voor allebei zullen we bidden. Laten we naar God toe gaan. Goede God, Vader in de hemel, we komen bij u. Heer, we willen u uh, ja, in de allereerste plaats danken dat we zo'n God hebben waar we bij kunnen komen. Een God die, uh, die zijn handen naar ons uitsteekt waar we altijd weer naar terug kunnen. Dat er altijd een weg terug is naar u. Hoe ongelooflijk we onszelf ook voorbij zijn gelopen en vast zijn gelopen. en Heer, er is altijd een beweging terug te maken. Los uit het dolen van ons leven. Naar u toe. Heer, En uh, wij steken nu met elkaar onze handen omhoog naar u. Heer, en uh, in eerste plaats willen we u... Uh, bedanken dat, dat Baart, Marieke en Joris een nieuwe plek gevonden hebben waar ze, waar ze kunnen gaan wonen in Leusden. Dat hun leven daar verder kan gaan. Heer, ze gaan afscheid nemen van ons. We willen u bedanken voor alles wat ze, nou, wat ze hier konden meekrijgen, maar vooral ook wat de Veenlaardkerk in hun van u ontvangen heeft. Heer, u zorgt goed voor ons, juist ook door ons aan elkaar te geven. En we willen bidden dat, dat Baart en Marieke een, in Leusden een goede plek vinden. Een goed huis waar ze kunnen wonen, waar, ze, uh, waar u ook wil wonen. Heer, maar ook een gemeente heer, waar ze ja, gezegend worden en tot zegen kunnen zijn. Dat willen we hen bidden. Wilt u zo met hen meegaan in een volgende fase in hun leven? Heer, en, um, ja, we horen het nieuws van, uh, van Erwin en Karin. En, uh, ja, dat, uh, we kunnen ons, ons voorstellen hoe ongelooflijk beroerd ze zich nu moeten voelen. Heer, en we willen... Uh, u in de eerste plaats bedanken dat er alleen maar materiële schade is. Want we weten hoeveel ongelooflijk veel erger dingen hadden kunnen aflopen. Heer, maar we willen ook bidden of u juist nu heel dichtbij hen wil zijn. En uh, mensen om hen heen wil geven. Heer, en... Um, ja, geef ook dat... Uh, ja, juist in deze situatie dat ook merken. Dat u dichtbij bent. En... Um, ja, geef dat, dat als alle chaos van de afgelopen nacht voorbij is... Heer, dat... Uh, dat ze ook gewoon heel praktisch gezegend worden... om dingen weer op te kunnen pakken... weer een plek te kunnen vinden. ja, uh, maar wees nu vooral heel dichtbij. Dat willen we bidden. We willen samen bidden, Heer... voor de wereld waarin we leven. Heer, we, we hebben zelf een leven... waarin we onder moeite en lasten gebukt gaan... op allerlei manieren. Maar we willen vooral nu ook bidden... voor, voor die mensen in deze wereld... die nog veel meer dan wij... gebukt gaan. Onder de lasten die... Anderen hen opleggen. En we, en we denken dan aan, aan vluchtelingen, mensen in oorlogssituaties. Mensen um, die echt wanhopig zijn. Wanhopig omdat ze hun kinderen geen eten kunnen geven. Wanhopig omdat ze hun leven niet op orde kunnen krijgen. Wanhopig omdat ja, ziektes en, en, en psychiatrische dingen maar niet overgaan. Maar niet onder controle te krijgen zijn. En we leggen samen hun levens in uw handen. En help ons. Om kleine puntjes licht te zijn. Kleine puntjes rust en vrede. In levens van anderen. Heer, zegen ons als we samen mag gaan vieren. Heer, geef dat, uh, dat er een moment mag zijn dat we dicht bij elkaar en dicht bij u mogen komen. En waarin we onze lasten bij u achter kunnen laten. En uw vrede mee naar huis kunnen nemen. Heer, we willen het gebed bidden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 is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem en drink allen eruit en gedenken geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jullie mogen bij Annemiek een stukje brood halen, bij mij een slok wijn en het werkt het beste als we van achter naar voren zo doordraaien. Kijk eens, alsjeblieft. Laten we gaan staan en het avondmaal uh, afsluiten door samen te zingen. Vertrouwen leg ik alles voor u. Rijkt mij verzoening aan Uw liefde is nog groter Dan de schuld die is voldaan U toont mij uw genaam voor jou. We zijn bijna aan het einde gekomen uh, van deze dienst. Ik wil graag nog een paar dingen met jullie delen. Um, je zag misschien al op de muur opstaan tegen onrecht staan. Um, dat heeft ook te maken met deze 40 dagen tijd en met de jongste groep van X-Point die daar uh, heel bewust mee bezig gaat de, de komende tijd. Er is een kalender uh, van, uh, van Tier. Misschien uh, dat je hem kent. Nou, dat gaat ook heel erg daarover. Um, en zij gaan bezig met onrecht. Um, ja, de de verkeerde manier zeg maar, waarop mensen met mensen omgaan... waarop mensen met uh, deze aarde omgaan. En daar gaan ze de komende tijden samen over praten. En dat doen we eigenlijk hier in Veenertkerk ook. Um, dus elke keer, elke zondag hangen we iets aan het kruis... brengen we iets bij het kruis wat hierover gaat, over onrecht. Nou, deze keer ga ik een bordje ophangen, heel mooi geschilderd. Ik kom straks maar even wat dichterbij kijken over uh, milieuverontreiniging. Dus onrecht tegen deze wereld, zeg maar. En zo komen we elke keer, nou ja, um, al die dingen bij het kruis, nou, tot we bij Pasen zijn. Dus ik ga hem even ophangen. Ja, meer neerzetten dan ophangen. Maar ik denk dat er uh, wel uh, spijkertjes in komen, dan komt hij elke keer uh, een beetje voller. Dan weet je waar dat uh, over gaat. Oké. Okay, um, ik wil graag nog ook nog een paar andere dingen met jullie delen. Als Veenaardkerk geven we ook elke week uh, een bloemetje weg. Dat doen we deze keer um, aan alle verzorgende mensen die komen in de kom. om de bewoners daar te helpen. Ze doen ook heel veel extra dingen voor hen. Um, dus altijd verplegend personeel, zeg maar. Nou, daar willen we extra bedanken. Want de mensen die daar wonen zijn daar uh, ontzettend blij mee. Dus uh, de bloemen gaan, uh, gaan deze week naar hen. Um, het is ook bijna voorjaarsvakantie. Niet nu al, maar volgende week. En dan op de dinsdag in de voorjaarsvakantie. Het wordt dan een beetje traditie. Draaien we de Veenhard film. Als je in de hal straks kijkt, onder de koffie... Dan zie je op de tafels wel alle flyers uh, liggen. En moet je goed kijken, want op die ene flyer... Ik had hem meegenomen, maar ik heb hem nou weer... Uh, oh, wacht. Kijk hier. Ik dacht al. Ik, ik ben hem kwijt, maar hij is hier. Kijk, aan twee kanten... Deze kant en deze kant. Want draai draaien twee films. Eén voor de jongere kinderen en één voor de ietsje oudere kinderen. Dus als je straks uh, iets staat te drinken, neem er eentje mee. En dan zie je ook meteen uh, de, films, of de flyers voor de Veenhard-film Maand daar liggen. Um, in maart ook al een beetje traditie. Hebben we elke vrijdagavond een prachtige film. Dus wil je in uh, contact blijven met die bronnen van waarde... zeker een uh, aanrader om te komen. Deze keer is één ding anders. We beginnen al de laatste vrijdag van februari. Zodat we precies niet op Goede Vrijdag uitkomen met te veel, zeg maar. Begrijp je? Dus 26 februari, maar het ligt allemaal daar. Als je het allemaal niet kan onthouden, geeft niks. Als je nou een kopje koffie pakt straks, want dat is er ook, dan uh, nou, blijf gezellig nog even bij ons, of thee, of iets uh, te drinken. En wil je een beetje op de hoogte blijven van de dingen die we doen, dan ligt bij de uitgangen een boek. Dus als je daar je e-mail opschrijft, dan uh, krijg je ook de nieuwsbrief van de Veenhardkerk. Um, en dan, dan ontdek je wat we allemaal nog meer doen. Dat is mooi komende donderdag, dat moet ik ook nog vertellen... Uh, we gaan we weer bidden met elkaar. Het is een klein groepje mensen wat elke twee weken bij elkaar komt om te bidden. Um, denk jij, ik zou ook graag willen dat ze voor mij bidden... om iets, of voor iemand die je kent... stuur een mailtje naar uh, gebed at of kom gewoon mee bidden. Dat mag ook om acht uur, bij Gerda thuis. En als je denkt, ik weet niet precies waar ze woont... kom even bij mij zometeen. Of bij Gerike, die zit daar. Uh, of bij Nico, die zit volgens mij ook nog daar achterin. Nou, en dan... Uh, Kom je vast, komt het vast goed? komende donderdag, de 18e. Dat was het volgens mij. Nou, nu zijn we tot slot. Uh, wil ik je ook nog meenemen even in het collectedoel. Als Veenaardkerk collecteren we altijd één hele maand voor een doel. En dat doen we deze keer voor de Wycliffe Bijbelvertalers. Um, mensen die we daar, die we kennen. Dieneke en haar man, die zijn een jaar of vier geleden daarheen gegaan. Ze hebben hier ook al een keer uh, iets verteld in de kerk. En ze hebben het best heel zwaar. Op, ze zitten in Nepal en op het moment is het daar... Uh, nou, gewoon uh, heftig, de grenzen zijn dicht, er is dus veel te kort aan van alles. Dus de collectie. Zullen we met elkaar gaan staan voor het laatste lied? for slide